Een serie hoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het tiende deel, Twee spot. Wat is het warm. Nog even volhouden, Arjen Boer.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 Van het seizoen. Maar ze zijn wel knap wild. Goed voeren. Dan worden ze wel tam. Maak je daar maar geen zorgen over. Zo. Oh, maar mee, jongetje. Rustig maar. Waar laten we ze? In het hok, waar het ijzerdraad ligt. Ah. En... en... ...bij... Zeg ja, dat ja. doe maar al maar, kan Jullie gaan dan al lang niet aan. Hé, hey, eentjes...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 Nou, ik kan je wel zeggen. Mijn verkeering is vaster dan voor sommigen lief is. Oh. Oh, nou, het doet me plezier om dat te horen. Ja, ja. Nou, uh. hey, Jutje, hè? Uh. Droom maar niet al te benauwd van. Haar. <laughs> Maak je maar geen zorgen. En doe de groet aan, Geertje. Ja, dat zou jij wel willen, hè? Dat zou jij wel willen. Hé, hey, ik schrik ervan. Moet je eens kijken, Mim.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 Arjen, meekomen meteen. Waar is er? Er is een schip op de botplaat gekwacht. Vooruit, mee met de reddingboot. De meesters zijn al gewaarschuwd. Hier, wacht even. Arjen, Arjen, hier. Je goed. Ja, en hier, je zuidwesten. Ja. Wacht even. Hier, alsjeblieft. Wat, ja. wat is het voor een schip, Ties? Uh, het is een vissersboot. Ja. ja. Nou. Heb je het aan? Klaar? Ja. Oké. Gaan we maar. Ja, meekomen, hè? Ga maar alvast naar de boot in Duin. Ga ik nog weer wachten op mijn mensen hangen. In orde.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 Ik heb het weer al zien aankomen, Mim. Alles zit stevig dicht. En ik heb op uw kamer de luiken dicht gedaan. Goed zo, mijn kind. Nou, Waar staan nou? Je vader is op het land. Hij zal zo komen. Oh. Hm. Misschien blijft hij in het schuilhuisje de bui afwachten. Ja, kan ook, ja. Hoewel, met nood is je vader het liefst thuis. Zeg Mim. Zal ik je iets heel grappigs vertellen?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 Het niet met... met Ja. Oh, siebe. Weet je Oh, Ja, je! met siebe Buren samen in de heen kooi. Ik zie het voor me. Als er maar wordt en doodslag uit Oh, nee, dat zal wel mee vallen, ze hebben vast wel een leuk onderwerp om samen over te babbelen, denk ik. Wat krijgen we nou? zal even kijken. Hier staan daar? siebe Buren.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 Toestand. Hoezo, dat zit allemaal. En hier, je jas daar. Ja, merci. Uh, wat een bedoeling. Klaar, Hille? Ja, bijna. Ja, we moeten zorgen dat we de eerder zijn dan de schuit van Tiet van hoor, Hille. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat moet. Kom. Ik ben klaar. Kom er. Ja. Kijk hem. maar. Oh, <laughs> wat een toestand ineens. We hadden het juist over En dan komt hij ineens binnenstuiven. Ja, je hoort <laughs> het al, hè?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 Dit is gewoon een natuurlijke weg naar het strand. Daar komt Sibin aan. Samen met Max Chip. er wij ook nog eens van het Dat is niet nodig. Ga maar alvast vooruit naar het strand en probeer contact te krijgen met de schipkultolleer. Toen met vies. Vooruit! Kijk!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 zullen we dan maar meteen naar het stroom rijden? Jongens, Heerlijk? He? He? Heerlijk, dan rij je door. Mag jij hem daarna komen? Ja, goed we'll doen right, we. Waar, mannen? Waar, mannen? We voor sterke! Wacht voor sterke! We moeten anders uit, nee, niet tegenaan! Hup! Weeeep! Weeeep! Vooruit, wacht! Vooruit! E Hup! Ja, zo gaat hij goed! Zo gaat hij goed! Op, niet te dichtbij! Pakwoord aanzetten, Pakwoord aanzetten! Arjen, hoe kun je in de lente gooien? Arjen! 1, 2, RAP! Bijna! Het tikkeltje hier dichtbij, mannen! Het tikkelt hier dichterbij! Maar Pakwoord afhouden. Het is nog iemand diep in de kast! Dieper, stil, dieper! Ja! Voor een streepie! Arjen, nog eens! Yay. Maak het, maak het, maak het! Zo, no. we laten we dichterbij komen. Vooruit, springen! Ja, vooruit, maak het! Ah. Grijp hem, mamme, grijp hem! Ja. Stek hem in de borst. Hoorlof, Dat was een tandje voor. Bedankt, bedankt. Hoeveel zijn jullie? Met ons vijf, hè? Vooruit, springen! Springen! Ik kan er van. Meteen op die guy. Meteen waard geweldig. We zijn geurig, dan Nou goed, nou goed. Hey, De flinke, vlakke stap opgeheven? Ja, ja, ja, allemaal! Hup, hup, Hup, Hart! Hart! hup. Hup, hup, hup. Daar Hart! Hart! Hart! Hart! Hart! Hup, hup, Hart! Hart! hup, hup. Hart! Hart! Hart! Maar komt moet de straat van die diesel kunnen. Waar? Nee, die komen er voor je uit. Ja. Ze komen dan uit zee. Ja. Ja. Kijk, ze hebben de bemanning al bij zich. Ja. En daar kan je het huis laten vervaardigen. Ja. Ja. Zo mensen, de boot op het strand. Waar je naar vijf, hadden jullie gouden paarden op. Jongens, nog een reddingsboot. Dat jullie ons met twee reddingsbooten hebben willen helpen. Dat vind ik dat. Rijken. Ties. Ja, we moeten wel op tijd waren. Nou, dat was zeker goed. Kijk maar, onze is dus helemaal aan parlementen. We waren er voor als ratten. Dit is de schipper van de botten. Rijken. We komen uit Volledam. We weten heus al iets van de zee af, maar we gaan ze maar als... We noemen Ties, Ties. Ja, een zeeman als Ties. Zo bestaat er geen tweede in de wereld. Ah het eens anders, Dat hoef je mij niet onder mijn neus te vrij droeviger. Dat Ties een goede zeeman is en een goede redder, dat weet iedereen op Schildre. Maar uit! mannen, omdraaien. We gaan weer op Housan. Bouw de paarden, is... Bouw mee, het is goed geweerd uit het water en meteen op de langwijn. Dan zetten we weer rustig terug op het plekje in het duin. Voor een volgende keer. Nou dat is eens maar nooit weer, Al oh, dag gaat voor niks. Kom, kom Hele, we moesten nog aan elkaar werken. Wat een toestand, en dan gaan die anderen nog met de reddingspremie aan de haal. Ja, volgende keer beter Hillen, we ja. waren het al naar waarschuwen. Maar daar zal ik eens een goed plan voor opzetten. Ja. En dan dus zul jij zien, dan winnen we ruim één uur op de tijd. Ah. En ik, ja, nee, ik blijf erbij van het dorp over de strand weg. Dan ben je bij gelijke start eerder aan het strand, dan dat je hele met de sloep door het duim moet bloeteren. Ja. Uh, nou, dat zullen we af moeten wachten, Aiken. Ah, dat zullen we af moeten wachten. Je had die gezichten moeten zien, Mim. Met twaalf man sterk waren ze. Ze kwamen welgemoet aanrijden over het strand, terwijl wij net door de branding heen schoten op de terugtocht. Nou ja, Aiken, maar daar hoef je niet zo triomfantelijk ah. over te doen. Het gaat in de eerste plaats om mensen redden. Het is geen wedstrijd. Het is bij de opperriet wie het eerst is. Ja, daar heb je gelijk in, Mim. Het is geen wedstrijd.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 Maar je moet een reddingssloep in het duin zo dicht mogelijk bij de zee onderbrengen. Daar gaat het om. Wat nou? Wie is daar? Die. Die? wat is er? Van alles op het strand, Arjen. Wat? Arjen. Ja, hier? Een houtsleving is op de banken gelopen, bij paal 23. Ga zo gauw mogelijk naar de reddingboot, ik waarschuw de anderen. Min! Min! hou mijn olie goed! Er is van alles op het strand, Min! Maar alles op het strand!